uur. Het NOS-journaal. door Ralt Megens. Zeker 68 doden bij aanslag Pakistan. Vanochtend geen openbaar vervoer in Amsterdam. En Nederland niet in de finale van het Songfestival. <tieden>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 Minister Kam blijft voorlopig tegen de komst van seizoenswerkers uit Roemenië en Bulgarije. Volgens de minister zijn er vier uitzendbureaus die Polen kunnen regelen voor de tuinders. De UWV gaat de tuinders de komende anderhalve maand helpen om te zoeken naar Polen die hier vrij mogen werken. Pas als dat niet lukt, kunnen de tuinders een werkvergunning krijgen voor Roemenen of Bulgaren. Ook vannacht zijn er weer aanvallen van de NAVO geweest op de Libische hoofdstad Tripoli. Doel van de aanval is nog niet duidelijk.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 Het weer. In de loop van de ochtend ontstaan er stapelwolken. Vanmiddag kunnen die uitgroeien tot een bui. Het wordt 14 graden langs de kust en zo'n 18 graden in het oosten van het land. Het weekend wordt buiig en fris. ANB Verkeersinformatie: het is relatief rustig op de weg. Staat video op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen, drie kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Syrië staat na het vrijdaggebed weer een gewelddadige dag te wachten. U hoort meer over de zware bomaanslagen in Pakistan. Onze correspondent Wilma van der Maaten is in Pakistan. We proberen haar te bereiken. En hier is er vogelgriep geconstateerd in Kootwijkerbroek. Bij een biologisch pluimveebedrijf zijn daar gisteravond alle 8800 kippen geruimd. Verslaggever Matthijs Holtrop keek van afstand toe. De mannen met de plastic mutsjes zijn weer terug in Kootwijkerbroek. Opnieuw een dierziekte. Deze keer gaat het om kippen. 8800. Relatief een klein bedrijf. Heet dat dan? En dat wordt geruimd. Aan het einde van de dag. Prachtige dag. Twee busjes op het erf. En de ruimers daaromheen. Een rood lint wappert. Tussen het huis en de stallen. Dus af en toe zie je een van de boeren, een van de mensen die hier wonen, heen en weer drentelen. Maar zij staan ver bij mij vandaan, dus ik kan ze niet vragen hoe dit nieuws hen vergaat. Maar ongetwijfeld is dit een drama als al hun kippen, hun bedrijf, van het een op het andere moment wordt opgedoekt. Voor die mensen is het heel erg. Uh, ze zijn net gestart. En uh, nou, dat is voor hun uh, heel erg. U zit op een steenworp afstand van het besmette bedrijf. Maakt u zich zorgen? Een beetje wel natuurlijk, maar uh, we hebben goede hoop dat het uh, laag geen virus is. Dus dan zal er niet geruimd hoeven te worden. Dat betekent dat het virus eigenlijk niet zo gevaarlijk is? Dat ja, is niet gevaarlijk virus dan. Ja. Je, je hebt verschillende types dan weer. En, uh, ja, de, de, het gaat H7 en dan heb je een N-factor en uh, daar gaat het om dan. Zover ik dat weet. Ja. En uw kip hebben dat niet? Die zijn niet ziek in ieder geval nog. Uh, maar ja, dat, je, je weet nooit niks zeker, maar... Uh, en ze zijn altijd binnen, dus de kans dat ze ziek worden is iets, iets kleiner. Deze boer is tien jaar geleden zijn hele bedrijf kwijtgeraakt... omdat hij koeien had met de MKZ, mond- en klauwzeer. Daarop besloot hij een nieuw bedrijf te bouwen, met kippen. Slaapt u nog? Ja, best. Ja, hoor. Als u die mensen nou één tip kon geven, wat zou dat dan zijn? Ja, gewoon goede moed houden en doorgaan. Ja, hoor. Want u bent ook doorgegaan? Altijd doorgaan.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 half jaar oud. Dus uh, dit is ook onze eerste ronde kippen. Dus dit is echt niet leuk dat dit ons ook overkomt. Nee. Voor hun natuurlijk heel zeker niet. Maar... En, en, en nu? Wat, uh, wat, dit, wat betekent dit voor u? Want u zit er ongeveer nou, een kilometer vandaan misschien? Ja, ongeveer wel. Nee. Ja, we worden morgen gescreend en dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat. En... Wat betekent dat dan? Dan gaan ze bloedtappen oh. en kijken of onze kippen zeg maar, ook niet een virus hebben of dat virus hebben. Ja. Dus alle bedrijven die daar in de straal van een paar kilometer zitten, die worden allemaal nagekeken. U heeft nog niemand op het erf gehad? Ik heb nog niemand op het erf gehad, nee. Maar we moeten het gewoon afwachten, we laten ons gewoon goed informeren. En uh, meer kunnen we niet doen op dit moment. Lastig? Ja, lastig. En dan terug naar het besmette bedrijf. Daar staat inmiddels een kraan klaar. En op de oprit enkele kruiwagens. De tankwagen zucht onder zijn gewicht. 26.000 liter vloeibare kooldioxide. Gas... Helemaal uit België naar Kootwijkerbroek gebracht. Dat laat zich raden wat daarmee gaat gebeuren. Matthijs Holtop was gisteravond in Kootwijkerbroek. Later bel ik nog met de voedsel- en autoriteit die de ruiming heeft uitgevoerd naar een andere autoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de NMA, de organisatie die prijsafspraken en monopolies van bedrijven in de gaten houdt. Die moeten onderzoek gaan doen naar Schiphol, vooral naar de machtspositie die Schiphol heeft in de ontwikkeling van vastgoed rond de luchthaven. Het bedrijf Schiphol heeft daarover een officiële klacht ingediend bij de NMA. Ik ga ik over praten met Schiphol directeur Peter Poot. Meneer Poot, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet Schiphol in uw ogen fout? Nou, in feite is er sprake van machtsmisbruik... Eh, waardoor Schiphol een monopoliepositie heeft opgebouwd... in de unieke markt voor de ongoed voor zogenaamde luchthavengebonden bedrijven. Ja. Wij zijn daarbij eigenlijk de grote en enige concurrent van Schiphol. Wij zijn een private onderneming en Schiphol is een staatsbedrijf. En wat wij in de afgelopen jaren hebben moeten ervaren... dat dus eh, eigenlijk regelgeving die bestemd is voor de luchtvaart en voor de veiligheid eigenlijk misbruikt wordt door Schiphol... Uh, zodanig dat wij onze gebieden niet kunnen ontwikkelen. Terwijl Schiphol zelf haar eigen gebieden wel kan ontwikkelen. Ja, u vindt dat u buiten de deur wordt gehouden? Nou ja, wij vinden eigenlijk dat we al jaren zijn lam gelegd op deze manier. We hebben al bijna 15 jaar niets kunnen doen in dat gebied. Terwijl wij omvangrijke grondposities in eigendom hebben... die wij zouden willen ontwikkelen. Ja. Dat betekent ook dus dat de, de bedrijven die ze willen vestigen... ...eigenlijk geen andere keuze hebben dan zaken te doen met Schiphol. Ja. En uh, niet uh, met andere bedrijven dat kunnen doen. Ja. Nu is het wel zo dat de NMA, mededingingsautoriteit ...al onderzoek heeft gedaan naar de machtspositie van Schiphol uh, vorig jaar. Is daar dan iets mee gebeurd? Nou, Opmerkelijk genoeg is daar vastgoed niet uh, bij bekeken. Oh. Kijk, er is natuurlijk wel gekeken naar de Schiphol als luchthaven... ...maar wat men uh, eigenlijk niet in de gaten heeft, zeker heeft willen hebben... ...is dat Schiphol inmiddels uh, het meeste geld verdient aan onontgoed... De Schiphol is eigenlijk geleidelijk aan veranderd van luchthaven in ontgoedbedrijf en daarbij een directe concurrent van Chiphol. Is dat niet raar dat de NMA daar dan niet naar heeft gekeken? Dat is inderdaad heel raar, maar uh, u weet ook wel uh, dat de heer Kalflaars, ja. die de, de, de huidige voorzitter is van de NMA, enige tijd geleden uh, of een maand geleden op non-actief is gesteld omdat hij verdacht wordt van mijn eet. Ja, ook in deze zaak, hè? Ook de zaak waar u bent, bent betrokken? de chip bent vraag, ja. Ja, precies, want hij zou uh, hebben gelogen over zijn rol als rechter. Zou vriendjespolitiek hebben bedreven. Denkt u dan dat meneer Kalpvlees Fleis, en met hem de NMA die zaak niet bewust heeft goed willen oppakken? Nou ja, wij hebben wel het idee dat dat zo is. Want het is echt heel opmerkelijk dat er de NMA tot op heden niet in actie is gekomen. Ook allerlei andere bedrijven die in het gebied zitten, die zich gevestigd hebben, die verbazen zich over het mass van Schiphol uh, in die onontgoedmarkt. En uh, ja, het is eigenlijk onverklaarbaar dat tot op heden de NMA niet in actie is gekomen. Wellicht is er een verklaring dus dat meneer Carl Fleisch al eerder in onze zaken de, uh, uh, dingen gedaan heeft die niet kunnen. Ja, dus u hoopt dat ze het nu wel oppakken? Nou ja, we gaan ervan uit dat ze het nu oppakken. Uh, want het is gewoon te gek voor woorden. Ja. Zeg, u, u heeft het over grond... Uh, waarop u uh, opties heeft en die u in bezit heeft... die u niet kunt ontwikkelen. Ja. Over hoeveel geld praten we dan? Ja, je, bent, je praat over uh, honderden miljoenen euro's. Ja. Dus het gaat om enorme belangen. Kijk, uh, wij zijn eigenaar van anderhalf miljoen vierkante meter grond. Als u uitgaat van een grondprijs van 1000 euro per vierkante meter... voor bedrijfsgrond dan praat je over een waarde van anderhalf miljard euro alleen al. Mm, en daar komen dus ook nog andere bedrijven bij die zich bij u kunnen aansluiten? Uh, ja, er zijn ook bedrijven die zich gevestigd hebben in het gebied... en die eigenlijk uh, ja, onvoldoende keuzemogelijkheden hebben. Dus in feite is er daardoor geen echte prijsconcurrentie ook meer. Goed. Nou, wanneer verwacht u een reactie van de NMA? Uh, ja, ik verwacht heel snel een reactie. Uh, binnen een week in ieder geval. Dank u wel voor uw uitleg, chipsol directeur Peter Poot. Graag gedaan. Goedemorgen. De estafette staking in het openbaar vervoer gaat door de derde dag op rij. En vandaag is Amsterdam aan de beurt. Verkeersinformatie. is er niet. Er staan geen files. Goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Grote kans dat het deze vrijdag weer een roerige dag in Syrië wordt. Maar informatie daarover zal ook weer moeilijk te krijgen zijn. Gelukkig onderhouden Syriërs in ballingschap intensief contact met mensen in het land. Ammar Abdul Hamid is een van hen. Hij is een invloedrijke dissident. Samen met andere Syrische bannelingen verzamelt hij informatie in nieuwsbrieven. En ook vaak met YouTube-filmpjes erbij. En die worden dan aan zoveel mogelijk mensen verstuurd. Correspondent Nicole Fever krijgt er dagelijks een flink aantal in haar mail. En dit is de laatste die Abdul Hamid stuurde. Nog meer tanks, nog meer doden in nog meer steden. De regimecrisis is nog lang niet over. Ondanks het feit dat de kliek van Assad het tegendeel beweert. Zo opent de nieuwsbrief van de dag. Een klein groepje mannen demonstreert in Barze. Een voorstad van Damascus, In het donker. Elke avond komen ze bij elkaar. Nu al vier weken lang. De begrafenis doet van een martelaar. Professor Mouayat Afandar, in Boukain. En weer eist het volk de val van het regime. Derra, datum onbekend. Een paar mannen trachten een gewonde te helpen, maar er zijn sluipschutters. De gewonde ligt in een plas met bloed, zijn motor ligt naast hem. Nog een keer probeert men hem te helpen, maar weer klinken schoten. 19 doden in Homs, 500 arrestaties. Een inwoonster van de stad vertelt. In de stad zijn ook op de snipers. In de stad zijn overal sluipschutters op alle daken. En daarom durven we s'avonds de straat niet op. Als een persoon gaat en de de mensen dat hij is ook to. Net als in Dera. Als iemand een gewonde probeert te helpen, wordt hij zelf beschoten. De Syrische staatstelevisie toont hele andere beelden. De inwoners van Homs zijn enorm blij dat de veiligheidstroepen hen uit hun benarde positie komen bevrijden. De troepen die vechten tegen de terroristen die de stabiliteit van het land bedreigen, zoals het regime de demonstranten omschrijft. De ongelukkige mensen, gewapend met Syrische vlaggen, zwaaien naar de tanks met de bevrijders. Terug naar de realiteit van de inwoner van Homs. I believe that these people that don't want to live their life with this regime. You know, all these people that are protesting right now, you know, maybe his son is killed, his his brother is being arrested. All these people are so mad. They're just so fed up of this situation. And if someone's son is dead or his brother is arrested or something, what is he going to worry about after that? De mensen zullen niet stoppen, zegt deze vrouw. Ze willen niet leven met dit regime. En als iemand zijn zoon of broer verliest, waar maak je je dan nog druk om? Hoe meer het regime dood, hoe groter de vastberadenheid van de mensen om door te gaan. Ze zijn alles al kwijt en hebben dus niets meer te verliezen. Ze willen hun vrijheid, democratie. De strijd kenmerkt zich door vastberadenheid van beide kanten. De vastberadenheid om met de vrijheidsstrijd door te gaan... en de vastberadenheid van het regime dit neer te slaan. Ook deze vrijdag. Nicole Lefever over de nieuwsbrieven die zij krijgt van Syrische bannelingen. Gespannen hebben ze meegeluisterd naar het verslag van Nicole in Rotterdam... in een autoshowroom. En daar is ook Joris van der Kerkhof. Ja, daar zijn een stuk of tien Syriërs die in Nederland wonen... Als u dit zo hoort, eh, hier op de, in deze autoshowroom... waar we waar allerlei foto's hangen van slachtoffers... waar eh, kunst hangt, waar contact is via internet eh, met, eh, met Syrië... als u dit verslag zo hoort, wat, wat voelt u dan? Nou, ik heb gemengde gevoelens hierover. Aan de ene kant heb je verdriet. Aan de andere kant ben ik eh, geladen met hoop. En eh, dit zijn gevoelens dat ik eh, door mij stroom op dit ogenblik. U ja, zat ja. driftig mee te schrijven. Wat is u het meest opgevallen? De vastberadenheid van beide kanten, dat is iets uh, wat ik denk dat het uh, zeker wel uh, waar is. En uh, uh, wat mij het meest raakt is dat wij niets te verliezen hebben. Het lijkt net alsof dat we eigenlijk op een kruispunt zitten. Er is geen no way back. En dat betekent dat het dus alle kanten uh, op kan gaan als je op dat kruispunt uh, staat. Uh, maar in ieder geval een kant van heel veel uh bloed vergieten, maar ook de kant van dat de bewoners, de inwoners van Syrië zich niet terug zullen trekken. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat ieder Syriër, uh, ieder van ons is van binnen verminkt. En uh, dit is een uh, geschiedenismoment wat we nooit zullen vergeten. Je bent nu bevrijd van angst wat je al jaren hebt. En het bevrijd zijn van angst is iets wat je uh, ongelooflijk iets groots met je maakt. Want wat zij zei, viel me ook op. Ze zei, als je ziet dat je broer, je zoon, je kleinkind uh, doodgaan... en je kijkt het zo toe, dan is er niks meer te verliezen. En dan zit u hier op hoeveel duizend kilometer daar vandaan? Uh, wel contact proberen te krijgen met, uh, met, met alles en iedereen daar. Maar het is toch een rare plek hier om dan hier te zitten en niet daar. Het uh, is eigenlijk heel vreemd. Ja, je bent van afstand, maar het internet en de weerbericht, et cetera... dat brengt je toch dichter bij je volk. We zijn telefonisch dagelijks mee bezig. Het internet krijgen we een soort verbinding met een netwerk van binnen Syrië... die op Facebook zich op en die geeft ook informatie aan wat er op dat moment zich gaande is. Dat is wel helder, maar u staat niet letterlijk op het kruispunt. U staat hier in een showroom, een voormalige showroom tussen de kunst. Hoe kunt u eh, het gevoel wat u hebt delen met de mensen daar? Of hoe kunt u uw Syrische landgenoten steunen? Het feit dat we hier zijn... het feit dat de mensen weten dat we niet alleen in deze strijd zijn... het feit dat, we, dat ze weten dat er hier mensen zitten... Uh, met vrienden. Dat zijn uh, onze vrienden hier in het Westen... waar we met uh, een toekomst bouwen hier. Maar we willen ook heel graag even zo'n fleurige toekomst daar hebben. Dit geeft ze heel veel energie dat ze nodig hebben in deze strijd. Dank u wel. Alsjeblieft. Joost van de Kerkhof bij Syriërs, Syrische Nederlanders in Rotterdam... die protesteren tegen het geweld in hun land. Dan naar China. In China is iets opmerkelijks gebeurd. Er is een bomaanslag gepleegd op een bank in het noordwesten van China. Daarbij zouden tenminste 39 gewonden zijn gevallen. Correspondent in China, Wouter Zwart. Wouter, wat weet jij over deze aanslag? Ja, je hebt helemaal gelijk. Het gaat inderdaad om een aanslag op een bank. Er was vanmorgen in dat bankgebouw een soort personeelsbijeenkomst. gaande. dus er waren heel veel mensen in het bankgebouw. En toen gooide een man een brandbom naar binnen. En meteen vloog eigenlijk het hele gebouw in brand. Mensen sprongen vanuit de vierde verdieping naar beneden. Er zijn inderdaad een heel aantal gewonden gevallen en waarschijnlijk ook een flink aantal doden te betreuren. Ja, en dan het motief. Is daar al iets over bekend? Zojuist bekend geworden. Laat ik het allereerst zeggen dat er natuurlijk heel weinig voorkomt. Hè? Dit soort aanslagen is hier dat is vrij, ja. vrij bijzonder. Uh, meestal gaat het dan inderdaad om mensen die om een bepaalde reden heel erg gefrustreerd zijn of teleurgesteld zijn in de maatschappij. Uh, dat is in dit geval uh, ook zo. Uh, het gaat nu naar alle waarschijnlijkheid om een man die uh, daar bij de bank heeft gewerkt en ontslagen was omdat hij geld zou hebben gestolen. Nou, en daardoor komt natuurlijk voor iemand die heel erg gefrustreerd is, in ieder geval met zijn werkgever. Uh, en was om deze reden, dus overgaan tot deze vreselijke aanslag. Ja, maar er zat dus geen politiek motief achter. Geen Oeigoeren, geen Tibetanen. Nou, daar was natuurlijk in het begin wel even sprake van. Je moet je voorstellen dat deze stad, de Wuwei, die ligt uh, in de westelijke provincie zo grenst aan het Tibetaanse uh, gebied. En het is eigenlijk ook een soort met van, ja, een soort uh, deels bestort bestuurde regio. Uh, en bijna een derde deel van de bevolking is daar ook uh, Tibetaan. Dus er werd meteen gevreesd dat het misschien daar wel mee te maken uh, heeft. Daar uh, is, nu uh, we dit in ieder geval weten, voorlopig zeker geen sprake van. Wouter Zwart vanuit china Bijna vijf en half acht, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Dan de estafette-staking in het openbaar vervoer in de grote steden. Vandaag Amsterdam aan de beurt. Tot half negen rijden nu daar geen trams en bussen. Verslaggeefster Gary van Pinksteren staat vanochtend op het Bijlmer station. Zo, nou, het lijkt hier nog heel stil. We gaan kijken hier in de Bijlmer... hoe de mensen van deze plek naar hun werk kunnen komen. Het is, het is nog vroeg, We rijden al... Wat mensen met spullen voor de markt die hier straks wordt opgebouwd. You have to go to work today. Yeah. How are you going to go to work? Because there's no public I traps. Know. I don't know. I don't have means. No? Means to go. Waar moet u zijn en hoe laat? Mm, 7.30. But I don't have means to go. That's why I'm staying there. Ik moet er om half acht zijn, maar ik weet niet hoe ik er moet komen. Did you know there was a strike? Wist u dat er gestaakt werd? Yeah, I know. Ja, I knew. Ik wist het wel. Want mag ik vragen wat voor werk u gaat doen? I go to serve family people. You go to help them in their home? Ja. Yeah. Ik ga naar mensen thuis en ik ga ze daar thuis helpen. Do you hope there's maybe a car passing by here? Hoopt u dat hier een auto komt? No. I don't know. U belde daar net. Hoopt u dat iemand u komt halen? Wil somebody come to help you? No. So, you just don't know how to get there no, no, now? No, I don't know. I'm going to sleep alone. Hey, you're going to go back and sleep, you yeah. think? Haha, I'm going to sleep. Oh, nee, ik weet echt niet hoe ik er moet komen, dus ik ga maar terug. Als, het nie, als ik niemand weet te bellen, ook die komt, als hier ook geen auto komt die me kan oppikken, dan, dan ga ik maar terug naar huis om te slapen. Where are you from? Ghana. Ik kom uit Ghana. Weet u dat het openbaar vervoer vandaag niet gaat? Ja, no, it's not right today. Mijn baas van mijn werk, I discussed with him yesterday that there will be, there will be no running uh, to metro today. En hij told me dat he will come and pick me from this place. Maar ik heb met mijn baas afgesproken dat hij me van deze bult bushalte hier in Kraaienes in de Bijl me komt ophalen. Uh, omdat we gisteren al wisten dat er geen openbaar vervoer zou zijn. Dus ik wacht hier op mijn baas die me hier van deze halte komt halen. Nou, zo te horen zijn er dus veel bazen. We hebben dan toch iets verzonnen voor de mensen zodat ze hier worden opgehaald. Ondertussen zie je dat daar tussendoor ook illegale taxis rijden... die toeteren naar de mensen die staan te wachten. Die hopen dat ze die mensen een ritje kunnen aanbieden. Kijken of wij hier zo'n taxi kunnen pakken. Mag ik u vragen? Nee? Nee? nee? Liever niet. Nou, we zitten nu inderdaad in een auto. Dat is, uh, dat is gelukt... Uh, maar mensen praten niet graag over, uh, over hoe ze hier rijden. Zo, so we stappen nu weer uit deze illegale taxi. Want we zijn op station Bijlmer gekomen, waar ook nog veel mensen rondhangen. En de taxichauffeur vertelde wel van hij wilde absoluut niet op de radio. Hij zegt, dan wordt er weer een razzia gemaakt tegen ons soort taxis hier. Hij zegt, dat mensen hun auto's worden afgepakt. Dus... Ik ga absoluut niet iets voor de radio zeggen. Het is wel zo. We zijn nu voor, uh, ja, voor 2,5 euro van de ene plek naar de andere gekomen hier in de Bijlmer. Als die taxis hier niet zouden zijn... dan zou de boel hier zo zonder openbaar vervoer helemaal vastzitten. Gary van Pinkster over de staking in het openbaar vervoer in Amsterdam. Vanochtend het duurt nog tot half negen. FC Twente is landskampioen. De voetbalvrouwen van FC Twente. Ze hebben het goede voorbeeld gegeven. Ze zijn kampioen van Nederland geworden. En de mannen die moeten dat nog maar even doen. Zondag moeten ze minimaal gelijk spelen bij Ajax. De vrouwen wonnen gisteravond in de goalsvesten in Enschede. Met 4-1 van Willem 2. En dus is er nu al sprake van een jubelstemming in Enschede. Ja, Meri, wat een gekhuis hè? Ja, fantastisch. We zouden het antwoord kloppen, Wat ze vandaag hebben laten zien. Voor de wedstrijd voet je nog. We staan ze ervoor. Ja, ze hebben het antwoord gegeven. Fantastisch. Geen enkel moment van uh, schroom of zenuwen? Nee, ik denk dat ze uh, vanaf het begin hebben laten zien, we zijn de kampioen terecht. Je zegt terecht, leg nog even uit waarom, man. wat voor seizoen was het? Ja, een seizoen waarin we tegen AZ besloten ons team niet meer toe te laten terug te vechten. Fight or fight, and we fight. Ik en uh, we hadden één doelstelling, zorg dat de club ook trots was op de vrouwen. Ik denk dat het vandaag gelukkig is. 7.000 mensen. Is dat het bewijs dat het vrouwenvoetbal wel degelijk toekomst heeft? Nee, ja, dit is het begin. Echt, dit is het begin. We gaan ontvinken de mensen om volgend jaar voor het publiek weer neer te zetten. En dat kun je ook in de Champions League gaan doen. Ja, dat is natuurlijk een fantastische bekroning. Maar uh, kun je nu inschatten wat jullie daar te zoeken hebben? We hebben gewoon een heel goed team, wat bereid is gewoon tot het gaatje te gaan. Dus we zijn er al lang mee bezig. Wat Dat wordt het? Dat we niet te laat zijn. We zijn al begonnen met de, met de weg naar de Champions League. Dus dat wordt niet meer een verrassing. Um, en misschien wel de moeilijkste vraag: wat gaat deze avond nog brengen voor jullie? Ja, dit, dit wordt feest. Ik heb gehoord dat ze in Twente goed kunnen feesten. Dus ik ben benieuwd, ik laat me graag vast. En dan zondag nog maar een keer? Volgens mij is het de week. Dankjewel. Graag. Veel plezier. Dankjewel. De coach van de voetbalvrouwen van FC Twente, die zijn dus al landskampioen. Bijdrage was dat van RTV Oost. We hadden u beloofd meer te vertellen over die bomaanslagen in Pakistan. Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Um, ze zijn opgeëist door de Taliban als wraak voor de dood van Bin Laden. Probeer onze correspondent Wilma van der Maten te bereiken. Die is in Pakistan, maar voor ons nog lukt dat niet. U hoort er in ieder geval meer over in het nieuwsoverzicht van half acht.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 Voor iedereen met liefde voor film. Elke vrijdag en zaterdag film op 2. Met vanavond Red Road. Beveiligingsbeamte Jackie wordt geconfronteerd met een weggedrukt verleden. Vanavond rond 11 uur bij de VPRO op Nederland 2. Radio 1. Het NOS Journaal. Tientallen doden bij een aanslag in Pakistan en Nederland weer niet in de finale van het Songfestival. Goedemorgen, half acht geweest, ik ben Dorald Megens. Bij een aanslag op een paramilitair trainingscentrum in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 68 doden gevallen. Volgens de politie waren er twee explosies bij het trainingscentrum. De Pakistanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen... Volgens de Taliban is het een vergelding voor de dood van Osama Bin Laden. En er komen nog meer aanslagen in Pakistan en Afghanistan, zo waarschuwt de organisatie. In de reeks acties in het openbaar vervoer is vandaag Amsterdam weer aan de beurt. Ik kon er net al wat over horen. Tot half negen vanochtend rijden er geen trams, bussen en metro's in de hoofdstad. De veren over het ei varen wel afgelopen dagen is er al gestaakt in Rotterdam en gisteren in Den Haag. Volgens FNV-bondgenoten wordt er niet alleen gestaakt vanwege de aangekondigde bezuinigingen, maar ook vanwege de nieuwe aanbestedingsregelingen. Het heeft zin omdat de minister begin dit jaar al besloten heeft om de aanbesteding het jaar uit te stellen. Dus we hebben daar een kleine overwinning geboekt maar dan niet waar het echt om gaat, namelijk die plannen moeten van tafel. Zo'n 60 pluimveebedrijven in de buurt van Kootwijkerbroek... zijn controles op vogelgriep. Gisteren werd op één bedrijf in die Gelderse plaats het virus aangetroffen. Bijna 9000 kippen op de boerderij zijn afgemaakt. Binnen een straal van 3 kilometer geldt een vervoersbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. De laatste keer dat in Nederland vogelgriep werd vastgesteld... was in maart in Zeeland. De Spaanse regering gaat hulp bieden... aan de slachtoffers van de aardbeving in Lorca...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 Door eerder te beginnen met medicijnen... kan de kans op verspreiding van hiv worden verkleind met 96 procent. Nu wordt nog vaak pas begonnen met medicatie... als de gezondheid van de geïnfecteerden achteruitgaat. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben in New York... twee terreurverdachten opgepakt. De mannen zouden onder meer van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Eén op een synagoge. En het onderzoek naar de mannen van Noord-Afrikaanse afkomst... liep al een paar maanden verdachten liepen tegen de lamp toen ze wapens probeerden te kopen... van een undercover-agent. Ja, een van de verdachten zei dus dat hij helemaal klaar was... met de manier waarop moslims wereldwijd worden behandeld. En Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen... voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De drie J's kregen in de tweede halve finale gisteravond niet genoeg stemmen... om bij de eerste tien landen te eindigen met het liedje Never Alone... Ja, stukje Never Alone Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij... ...de finale van het Songfestival mis. Maar dat lag deze keer echt niet aan de inzending, zei commentator Jan Smit. En het lag echt niet aan de jongens. Ze hebben een uh, fantastische act neergezet. super zuiver gezongen. En een goed liedje. En een goed liedje. En, en ja, als het dan niet lukt, dan houdt het gewoon op. Dan houdt het gewoon op. Vier over half acht. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het zonnig in het oosten en over het westen trekken een aantal wolkenvelden. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het zuidoosten en 12 aan de kust. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen tot zuidwesten. Alleen in het noorden van het land waait het wat harder. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken en wisselen zon en bewolking elkaar af. Er ontstaan een aantal buien, maar langs de westkust blijft het droog.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 Ondernemers kiezen voor Office Basis. Het alles in één pakket van Ziggo Zakelijk. Nu vanaf 43 euro per maand en tot vier maanden gratis. Bel 0800 0620. 7 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet op nos.nl. Daar leest u ook meer over de vogelgriep in Kootwijkenbroek. De gevolgen daarvan zijn 8800 kippen daar geruimd bij een bedrijf. Bij die kippen is vogelgriep dus vastgesteld. Ruiming is gedaan door de NVWA, dat is de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. En daarvan is Fred de Klerk. Goedemorgen, meneer de Klerk. Goedemorgen. Hoe is die ruiming verlopen? Ja, de ruiming is soepel verlopen. We zijn gisteren aan het eind van de middag begonnen en vannacht om twee uur zijn de laatste vogels van het bedrijf afgevoerd. Ja, ik vraag het natuurlijk niet voor niks. Want het ligt gevoelig, uh, ruimen van veebedrijven in die streek. Ja, maar dat uh, klopt. Dat, uh, vooral omdat het uh, dit jaar, tien jaar geleden, is dat er Montclaus is uitgebroken in Ja. Maar daar hebben wij eigenlijk uh, gisteren niets uh, van gemerkt. Nee, Op het bedrijf is alles uh, soepel verlopen Dan heeft de veehouder goed meegewerkt. En we hebben gisteravond, omdat we in het gebied rond dit bedrijf nog een, een kleine 60 bedrijven moeten bezoeken... of daar uh, ook eventueel verschijnselen van vogelgriep aanwezig zijn. Die bedrijven zijn uh, merendeels gisteravond gebeld... en ook al die gesprekken zijn goed verlopen. En wanneer gaat u die bezoeken? Uh, vandaag we beginnen we daarmee. En uh, de andere bedrijven zullen we morgen bezoeken... en dan misschien na het weekend nog een paar. Kunt u al iets zeggen over de verwachting? Nee, dat, uh, dat is nog te vroeg voor... Uh, het virus uh, geeft geen heel duidelijke verschijnselen, maar milde verschijnselen. Mm -hmm. uh, maar het kan zich wel verspreiden in de omgeving. Dus het is te vroeg om daarop vooruit te lopen. Mm -hmm. en wat heeft u op, op het bedrijf gehoord wat nu al ontruimd is? is er al, uh, zijn er de laatste dagen daar kippen getransporteerd, vervoerd, is er gehandeld? Nee, de, wat we op het bedrijf gehoord hebben is dat de, de, deze kippen waren, het, uh, recent pas in de stal aangekomen... en zijn er toen uh, iets meer doodgegaan dan gebruikelijk was... En uh, dat was een reden om uh, monsters in te sturen. Ja, u heeft een, een zone afgezet hè, van drie kilometer rond het bedrijf. Klopt. Er zitten 60 ja. zes, pluimveebedrijven. Ja. Wanneer, wanneer horen zij um, wat de gevolgen zijn voor hen? Uh, nou, in dat gebied geldt een vervoersverbod. Dat uh, betekent dat er geen niet, uh, dieren, uh, geen pluimvee en uh, eieren... en materiaal van uh, pluimvee vervoerd mag worden. En een uh, deze dag uh, komt uh, iemand uh, namens uh, NVWA... ...op bezoek om de dieren te bekijken of ja. de verschijnselen zijn en om monsters te nemen. En de uitslagen daarvan, dat zal wel na het weekend worden dan? Ja, ja, ja dat wordt na het weekend. Ja. Uh, geldt vervoersverbod uh, en, en vasthouden ook voor hobbykippen en hobbypluimvee? Uh, het vervoersverbod geldt voor iedereen, ja. Dus ook voor hen? Ja, ja. En en dat, weet het, ook die controles hebben we vannacht uitgevoerd... om te kijken of er inderdaad, uh, inderdaad ook niet vervoerd wordt. En ook die controles zijn goed verlopen. We hebben niks aangetroffen wat ja. niet door de beugel kon en die, en die hobbyhouders, worden die ook bezocht? Of laat u die nog even? We richten ons nu op de commerciële bedrijven. Ja. Dan nog even over die H7-variant van de vogelgriep. Wat houdt dat in? Het uh, ja, de, de is dus mild, zei u al. De, de vogelgriep heeft... Uh, Vele Varianten waarvan de H7 er 1 is. En dan heb je nog een keuze uit of het hoogpathogeen of laagpathogeen is. Daar zal het laboratorium vandaag uitsluitsel over geven wat het echt is. Maar de verschijnselen tot nu toe, wat we op het bedrijf hebben aangetroffen, uh, dat zijn milde verschijnselen. Dus dat neigt meer naar een laagpathogene variant dan naar een hoogpathogene variant. Maar daarvoor geeft het laboratorium vandaag de definitieve uitslag. Precies, daar horen we dus meer over. Het zou dus mee kunnen vallen. Ja, klopt. Fred de Klerk van de NVWA, de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. Dank u wel. Graag gedaan. Door naar Tom van Hek voor de sport. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, FC Twente landskampioen ja. bij de vrouwen. Dat is een ja. mo mooie prestatie. Ja, en uh, opvallend, uh, het is de eerste keer voor Twente, maar toch vooral opvallend, 7000 toeschouwers daar. Strekken daar gemiddeld 3000 toeschouwers. Nou, uh, iedereen weet wel dat die, die eredivisievrouwen met heel veel moeite volgend jaar met ja. zes teams kan doorgaan. Maar in Twente zeggen ze gewoon, het is de grootste sport uh, ter wereld. De grootste vrouwensport ter wereld, 120.000 vrouwen. Dus je bent gek als je er niet aan meedoet. En gisteren was voor hun een bewijs uh, dat het wel degelijk een beetje leeft, gelukkig. En natuurlijk is het een mooie opmaat naar dit weekend. Want de eerste titel is ja. binnen voor Twente. Ja, kunnen we Uiteindelijk hebben over zondag. Ja, <laughs> maar de hele week niet over. Nee, je je we hebben... hoort er niemand over. Het wordt hoog tijd dat we het eens even over gaan hebben. Vind ik ook. vind ik ook. Want uh, ja, waar komt het nou op aan van het weekend? Ja. Want er staat natuurlijk ongelooflijke druk op. Ja, die, die druk die wordt wel heel veel in al die voorbeschouwingen opgevoerd. En je leest ook op heel veel plekken van uh, degene die zijn zenuwen het best in bedwang kan houden. Die zou wel eens. Nou, zenuwen moet je natuurlijk in bedwang kunnen houden. Die spelen ongetwijfeld een rol. Want er staat veel druk op. Maar uiteindelijk is het ook gewoon wie het meeste vertrouwen heeft. En Ik vind dat Ajax de hele week een wat gespeeld vertrouwen uitstraalt. Jan Vertongen die dan zegt, ze hebben nauwelijks tot geen indruk op mij gemaakt. Denk ik, nou, nou, nou. Ja, heb Zelfs je niet goed gekeken. Momentjes heb je niet goed gekeken en niet goed gevoeld wat er om je heen gebeurde. Twente is rustiger. Twente heeft in die zin minder druk. Twente heeft spelers die het allemaal vorig jaar al eens hebben meegemaakt. Dus uh, ja, in, in acht van de tien gevallen zou Twente gewoon kampioen worden. En het leuke aan sporten is uh, dat we eindeloos kunnen filosoferen of dit net niet één of uh, de twee van die andere wedstrijden worden. Maar dat Twente bij alle Nederlanders, er zijn onderzoeken, alles wordt gedaan, uiteindelijk de favoriet is, dat is wel duidelijk. Anderzijds het thuisvoordeel van Ajax, het misschien wat onbevangen wat zich van het jeugdige elftal kan meester maken, maakt Ajax niet kansloos. Maar laten we eerlijk zijn, als je geld moet zetten en je bent verstandig, doe je dat op dit moment gewoon op FC Twente. Ja, maar toch nog even over die druk, want 80 landen kijken geloof ik mee, ja. uh, honderden journalisten zijn er, kaartjes kosten 700 euro. Toch? Ja, nu ja, al, wat doet... Ja. De Zeeuw zal daar wel mee om kunnen gaan, maar wat nou, doet dat met die jonkies? Nou ja, dat, dat is inderdaad wel een, een, een grote risicofactor voor jongere spelers. Daar, die kunnen er op twee manieren op reageren. Of ze worden een beetje bevangen door de druk. Dat zag je ook een beetje aan Boylissen. De jonge Deen vorige week in de bekerfinale die daar later wel doorheen kwam. Maar als het een beetje goed gaat, kan zich ook precies het omgekeerde van deze mensen meester maken. Maar meestal zie je toch dat je finales eerst een keer uh, gespeeld moet hebben... voor je ze de tweede keer wint, zeg maar. En in dat opzicht is Twente ook wel erg in het in het voordeel en terecht in het voordeel, want die hebben een stabieler elftal en ik denk dat die gewoon in alle opzichten daar wat rustiger en beter mee kunnen omgaan. Maar het mooie is, uh, je kan er eindeloos over filosoferen. Ik zeg wel eens, het is net de beurs, je legt van tevoren uit wat er gebeurt, dan loopt het toch anders en dan mag er, mogen dezelfde mensen uitleggen waarom het anders is gelopen. Dus daar houden we ons maar weer aan vast. Nog 55 uur Marcel. Ja, om half drie <laughs> op zondag begint de ontknoping. Dat wordt mooi, ja, Tom, uh, jullie zijn daar helemaal bij langs de ja, lijn. Ja, langs de lijn, ik denk dat iedereen overal in Nederland erbij is, maar voor het, het maken van radio zijn dit soort zondagen natuurlijk ze zijn altijd leuk, maar dit zijn de aller, allerleukste, dus we verheugen ons er ook enorm op. Ja, de druk wordt voor jou ook groot oh, miljoenen okay, gaan <laughs> mensen gaan naar je luisteren veel plezier Dankjewel. en tot maandag Bye. Zo dadelijk spreek ik met Koos van Dam. Hij was ambassadeur in verschillende landen in het Midden-Oosten. Maar hij is kenner van het land Syrië. En daar gaan we ook over praten. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Ja, de files het zijn er niet veel, maar ze zijn wel aan het groeien. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat voor knoopend Koenplein 3 kilometer. Net zoals op de A9 vanuit Alkmaar bij knoopend Raansdorp En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Morgestel en Best 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Gaan we eerst even naar Rotterdam, naar die showroom... waar u Joris van der Kerkhoef al eerder over hoorde spreken. Een showroom zonder auto's, maar met een aantal Syriërs... die daar zo goed, zo gaat, kwaad als het gaat... informatie uit hun land proberen te krijgen. Ja, en kunst ophangen en vlaggen nu voor het, voor het raam hangen. En uh, Jasmijn aan het uh, kweken zijn om uh, de revolutie maar uh, voeding uh, te geven. Het laatste nieuws wordt, uh, wordt hier ook gevolgd. Uh, een aantal uh, computerschermen. Uh, tussen de tweets waarin u leest, en waar u nu net las dat Twente favoriet is uh, boven, boven Ajax, leest u ook uh, over, uh, over uw land waar u vandaan komt. Ja tuurlijk, dat is uh, ook uh, zeer belangrijk voor ons. En uh, uh, de laatste nieuws zegt uh, via die, die uh, revolutiepagina pagina op, op Facebook... Zegt, uh, de, uh, waar de mensen moeten verzamelen om, om te beginnen met demonstraties. En uh, um, er, er wordt het, uh, nu uh, nog steeds uh, hard ingegrepen hard en en gegrepen in, in, in Homs waar eh, nu eh, de stad is, een deel van de stad is eh, totaal geïsoleerd van de buitenwereld... en, en, en eh, vallen eh, volgens de laatste berichten vijf doden daar. De, de, die zijn gisteren gevallen. Vandaag zijn er dan nieuwe demonstraties na, na het vrijdaggebed. Um, en dan is de verwachting dat er heel veel mensen naar buiten komen. Die oproep is er ook weer. Die oproep is voor heel veel steden in het land... Ja, wordt het geroepen voor uh, overal te verzamelen in alle steden in, in het land? En wordt het nu uh, een hele gro grote uh, uh, oproep gedaan uh, naar de mensen in het noorden? En specifiek ook voor Aleppo. Dat is het laatste nieuws. Um, gaan we nu een heel versum verder praten met, uh, met, met Koos van Dam en luisteren jullie daar uh, naar mee? En dan, uh, nou, luister maar goed, misschien dat jullie er ook nog iets van vinden. Rotterdam luistert dus mee. Onder andere meneer Van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Koos Van Dam, ambassadeur in verschillende landen in het Midden-Oosten... waaronder Irak en Libië, maar vooral kenner ook van Syrië. Eh, meneer Van Dam, ja, het laatste nieuws hoorden we. De mensen verzamelen zich alweer. Homs wordt belegerd. Dus aan de andere kant maakt zich men zich ook weer op voor die demonstraties. Waar houdt dit op? Nou, is het hele bijzondere van die demonstraties is het zijn vreedzame demonstraties. Ja. En uh, op vreedzame de demonstraties uh, hoef je niet te schieten, voor zover je überhaupt zou moeten schieten. En het is dus, zolang dat vreedzaam blijft, is dat ook uh, een kans opnieuw, ook voor het regime, om een dialoog te beginnen of te hervatten, hoe je het ook zou willen noemen, met de mensen van de oppositie. En de... Uh, de woordvoerder van de president, mevrouw Boussene Chaban... die heeft ook aangekondigd dat uh, er niet zou worden geschoten. Hoe, hoe dat uitpakt, dat moet je nog maar zien. Want het zijn natuurlijk een heleboel mensen, veiligheidsmensen... Die, waar de president wel controle over zou moeten hebben... maar blijkbaar niet helemaal heeft. Of, vanaf het regime wordt er ook gesproken over criminele organisaties... die dat... Uh, die vechten... Die, uh, die op die menigtes. Maar daar heb ik nog niet veel duidelijkheid over gekregen wat dat nou precies inhoudt. Nee. Maar ik denk, de op, je moet dus zoeken naar een oplossing. En die oplossing zit in, naar mijn idee, in een dialoog tussen het regime en de oppositie. En uh, vooral een vreedzame dialoog. Vreedzaam om te zoeken naar een oplossing, hervormingen en dergelijke. Maar tot nu toe is dat er niet van gekomen. Heeft u er verklaring voor dat het regime zo hard optreedt? Even. Er is wel gesproken tussen het regime en diverse mensen van de oppositie. Maar dat heeft nog niet veel opgeleverd. Nee. Ja, het regime is bang om te vallen. En door uh, intimidatie denken ze, daar ga ik tenminste van uit, dat ze de oppositie de, tot een halt kunnen toeroepen in het demonstreren. Maar dat is tot dusver niet gelukt. Nee. Uh, en het is door het hele land heen. In Damascus was het al, maar daarna overal. Ja. En Aleppo is inmiddels ook alweer op gang gekomen. Maar dat is het punt. Zij denken dus door eh, intimidatie eh, dat tot een halt te kunnen toeroepen. Ja, kunnen toeroepen. ja en Die intimidatie is groter Er worden massaal mensen opgepakt. Er zijn verhalen over marteling. Eh, alles is het van horen zeggen. Want nieuws uit dat land, onafhankelijk nieuws uit dat land, komt er maar weinig. Eh, ver verbaast u zich over de moed van de demonstranten? Want u gaf het al aan. Het gaat maar door. En ze blijven vredig. Hoe durven ze dit nog? Uh, ja, dat is iets heel bijzonders. Want uh, de jonge lui, vooral jonge, de jongere generatie gaat de straat op. Maar ook oudere mensen. Maar die, uh, ja, die weten bijna zeker dat ze in grote moeilijkheden kunnen komen. Tot dusver is het steeds zo geweest dat de mensen zonder enige aanleiding, of met de minst geringste aanbeleiding, konden worden opgepakt, in de gevangenis werden gedaan, voor onbepaalde tijd gemarteld. Het is niet zo dat je in een gevangenis weer je lekker naar de televisie zit te kunnen kijken, maar je iedere dag kunt worden gemarteld en dergelijke. Dus het vereist een grote moed. Ik denk dat zij hun inspiratie natuurlijk hebben opgedaan, ook door landen elders, en door het van elkaar te zien. Ik bedoel, het feit dat je dus uh, beelden hebt kunnen zien waar Standbeelden van president Assad of uh, posters van de nieuwe president. Uh, dat die werden neergehaald, dat heeft toch wel natuurlijk indruk gemaakt. Daarmee is hij een soort taboe doorbroken. Dus ja. het, het is heel moedig dat ze dat uh, doen. Maar dat is denk ik ook het geheim van openbaar geheim van de oppositie, die vreedzaamheid, die vredediefendheid. Ja. En eh, als daar dus op wordt geantwoord met de opening van een dialoog... dan denk ik dat er nog wel een mogelijkheid is. Maar goed, daar ziet u dus de mogelijkheid. Aan de andere kant dan uh, de internationale wereld. Het Westen met name is vrij terughoudend, hoor. Er zijn wel wat embargo's, wapenembargo, de goede van wat vooraanstaande Syriërs zijn uh, bevroren. Laten we Syrië niet te veel in de steek? Uh, ik denk ten eerste dat die sancties weinig zullen uithalen. Ik bedoel, de mensen die op die lijst staan, die zullen uh, daar niet veel door veranderen in hun gedrag. Als je te als je zijn bent, of je mag niet op reis naar, naar Spanje of waar dan ook, zullen ze niet zeggen: we gaan nu toevallig, nu gaan we dan daarom waar ons gedrag. Veranderen. Uh, ik denk dat het heel moeilijk is uh, om uh, te interveneren. Ik denk eerlijk gezegd dat wij heel veel inter interveneren. Kijk eens naar Libië. Uh, de vraag wordt wel gesteld. Moet je dan niet ook in Syrië wat doen? Maar in ja. Libië is het toch eigenlijk nog steeds tot een... Uh, nog helemaal niet uitgelopen op iets wat nou succesvol is. Er is een oorlog aan de gang en in Syrië. Ik ja. zou niet weten hoe je... De... Maar ik zie dus ook in Syrië, uh, met betrekking tot Syrië... Het is veel belangrijker om een dialoog naar het regime te openen... en met hen in gesprek te komen... dan, dan via de media om te roepen dat je sancties uh, ja. in, invoert. Dat, dat heeft uh, een, een sanctie zonder een parallele dialoog... Hè, dus een dialoog waarbij je probeert te zoeken naar een oplossing... heeft niet zoveel zin. Meneer Van Dam, dank u wel. Het is duidelijk, men moet blijven praten. Wat vinden ze daar in Rotterdam van, Joris? Ja, waarom zien jullie die, die dialoog niet zitten? Oh, maar niemand heeft gezegd dat wij het dialoog niet zien zitten. Uh, de vraag is of uh, de andere partij uh, dialoog ziet zitten. En de vraag is van uh, dialoog moet uh, van beide kanten komen. Een vreedzame demonstratie, dat ga je niet met wapens. En dan uh, is er, uh, lijkt mij persoonlijk ja, uh, uh, uh, een stadium voorbij lijkt het te zijn. Maar dat is meer uh, vanuit het Syrische regime. En uh, jullie waren een beetje aan het lachen toen de vraag gesteld werd dat het Westen te weinig deed. Ja, klopt. Uh, kijk, ze worden ten sanctie gesteld aan uh, 14 uh, kopstukken in, in, in Syrië. En, en uh, Assad, Bashar Assad, de, de president, is niet uh, in deze lijst. En dat is zeer, zeer vreemd. Oké, okay, dankjewel. Nou, hier, de muzikanten zijn inmiddels uh, gekomen. Daar gaan we na acht uur uh, meer over horen. In een ruimte, in een oude showroom in, in, in Rotterdam... waar nu zo'n twaalf uh, tot vijftien uh, Syriërs bij elkaar zijn. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Marjan Koekoek. De meeste kranten blikken terug op de teleurstelling van gisteravond. Op de voorpagina staan grote foto's van het optreden van de 3J's. Op die beelden lijken de Volendammers zelf wel tevreden met hun prestatie. Maar Nederland wist zich dus niet te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Weer niet. Het, AD. het lukt Nederland al jaren niet om de finale te halen. Maar de krant vindt wel dat de drie J's het goed hebben gedaan. De Telegraaf schrijft dat Nederland met deze uitslag... het slechtst presterende land van de afgelopen tien jaar is. Een van die J's, Jaap de Witte, zegt in de krant... dat het in Düsseldorf helemaal niet om kwaliteit ging. Het had meer te maken met visuele aspecten, concludeert hij. De andere J, Jaap Kwakman, is met hem eens. Hij twitterde na de finale, vrede mee, geen pijl op te trekken. Onze zuidenburen hebben de finale overigens ook niet gehaald... maar een verrassing of een echte teleurstelling was dat daar niet... schrijft de Belgische krant De Morgen. Het nummer With Love Baby van de Belgische a cappella groep Witloof B... het is maar even ontgaan nee, in het werd meteen door iedereen als compleet kansloos gezien. Nou, gelukkig maar. Er staat ook nog ander nieuws in de krant, hoor. De vorige pagina van de Volkskrant bijvoorbeeld... staat vol foto's van John Janjoek. De 91-jarige werd gisteren tot vijf jaar zelf veroordeeld... wegens medeplichtigheid en de moord op 28.000 Joden... in vernietigingskamp Sobibor. 14 foto's zijn allemaal op een verschillend moment van het proces gemaakt. Maar op alle beelden draagt Demjan Newk een zonnebril en een pet. Daardoor was hij enigszins onherkenbaar... en waren zijn gezichtsuitdrukkingen niet goed te zien. Tot gisteren, na zijn veroordeling. Op de laatste foto kijkt hij zonder pet of bril... recht in de lens van de camera. En er komt een nieuwe impuls in de zoektocht naar Madeleine McCann... ook bekend als Maddy. Het meisje is vermist sinds mei 2007. BBC meldt dat David Cameron, de premier, persoonlijk een brief heeft gestuurd naar de ouders... waarin hij belooft dat de Metropolitan Police zich over de zaak zal buigen. Nu betalen de radeloze ouders vooral commerciële partijen om hun dochter op te sporen. Ze hadden Cameron gevraagd... of die contact op wilden nemen met Portugal... omdat ze het idee hadden dat de overheidsdiensten daar niet genoeg meer doen om Maddie te vinden. De vernieuwde aandacht voor de vermissingszaak komt ook... doordat de ouders een boek hebben uitgegeven over hun zoektocht naar Maddie. In een video op de site van Sky News vertellen de McCanns dat ze met de opbrengsten hun zoektocht willen betalen. Volgens The Guardian zijn de ouders dankbaar voor de hulp van de Metropolitan Police. Ze noemen het een belangrijke stap in de goede richting. Weer miljarden in bodemloze put staat met vette letters op de voorpagina van de Telegraaf. Nederland moet mogelijk opnieuw bijspringen om Griekenland uit de diepe schuldencrisis te helpen. Dat zeggen Haagse bronnen na een geheim overleg met minister De Jager en Tweede Kamerleden, al dus de krant. In de Tweede Kamer ligt de financiële hulp gevoelig omdat de PVV fel tegen is. En op de voorpagina van de pers dan tot slot... staat een grote foto van een scheidsrechter... met een Terminator-achtig uiterlijk. Wat als de scheidsrechter bionisch was, kopte de krant. De pers vraagt zich af of het had uitgemaakt voor de punten van Ajax en FC Twente... als scheidsrechters met hulp van camera's en computers... alleen maar terechte beslissingen hadden genomen. De krant bekeek alle wedstrijden opnieuw met dat uitgangspunt. En wat blijkt? De menselijke scheidsrechter zonder bionische ogen... doet het zo slecht nog niet. Het verschil in het totaal aantal punten zou slechts een tiende zijn. Dat lijkt weinig, maar het is wel belangrijk. Want niet FC Twente, maar Ajax zou dan zondag kampioen worden bij gelijkspel. Maar helaas voor de Ajax-fans. Want het telt toch echt niet als. Voorlopig moeten we het doen met die normale menselijke scheidsrechters. Zonder bionische armen en vooral zonder bionische ogen. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oh, oh, oh, de oh. goal voor Ajax.